Maar niks aanpassen met het NOS-journaal. Bij de demonstratie op de Dam in Amsterdam tegen politiegeweld in de VS... wordt de anderhalve meter regel genegeerd. Het staat er bomvol, er zijn vele honderden demonstranten aanwezig. In het begin van de protest werd er nog wel afstand gehouden, maar al snel niet meer. De gemeente zegt dat er geen boetes worden uitgedeeld, maar dat er wel mensen worden aangesproken. Er zijn protestborden met teksten als Black Lives Matter... ...en oproepen voor gelijke rechten. Aanleiding voor het protest in Amsterdam... ...is de dood van de zwarte arrestant George Floyd in Minneapolis. In Spanje zijn vandaag geen nieuwe sterfgevallen gemeld... ...als gevolg van het coronavirus. En dat is de eerste keer sinds 5 maart. Er zijn 71 nieuwe besmettingen geregistreerd. De Spaanse gezondheidsautoriteiten noemen de cijfers bemoedigend. Sinds het begin van de pandemie zijn in Spanje... ...ruim 27.000 coronapatiënten overleden... Het land hoopt dat op 1 juli buitenlandse toeristen weer kunnen komen. In de weken daarvoor is er een proef met reizigers uit veilige landen. De heropening van de horeca is zonder excessen verlopen, zeggen de veiligheidsregio's. Ze spreken van een gezellige Tweede Pinksterdag. Volgens voorzitter Bruls van de regio's wordt de anderhalve meterregel gerespecteerd door het publiek. De drukte in binnensteden, op stranden en in natuurgebieden was volgens Bruls vergelijkbaar met Hemelvaartsdag. Op sommige plaatsen moest de politie ingrijpen en wegen afsluiten. Er zijn nauwelijks huurders die door de coronacrisis problemen hebben om een huur te betalen. Dat stelt de Belangenorganisatie voor Particuliere Verhuurders, IVBN. Uit een enquête blijkt volgens hen dat 1% van de huurders naar ze toe is gestapt... omdat ze de huur niet kunnen betalen. De organisatie zegt dat het daarom niet nodig is dat het kabinet hen dwingt... om af te zien van de jaarlijkse huurverhoging. Het weer. Vanavond vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 11. Morgen zonnig, minder wind. Plaatselijk kan het 28 graden worden. Woensdag wat meer bewolking en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen.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 Okay. Op het klokje heb ik een hele speellijst erop staan. Hoe bedoel je een beetje laat binnenkomen? Dat was Moorpark die deze 28e mei van Alternative FM opende. Vorige week hadden we Jake aan de telefoon over deze single, There Comes the Devil. Het is alweer een tijdje uit. Maar goed, ze zijn in ieder geval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 Nou, het is niet van LS, maar wel van iemand anders. Ik, doe, ik ga hem gewoon even opnieuw instarten. Want dat is natuurlijk prutswerk wat ik hier laat zien. Want het is natuurlijk geen dame. Het is, dit is dus die Spaans-talige meneer die hier rondloopt in Nederland. Andrew en dan moet ik je het wel eventjes netjes aankondigen. Dus zijn nieuwe single. Hij heet gewoon We know. See yeah. This is the moment, the end of goodbye I lose myself, while oh, I try To keep it together, tell me why Times have changed Is it already too late For me to make mistakes And tell you what it means to me Do times really change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 Still I feel alone A sketchy club Wondering where to go Dazed by all the lights Still you caught my eye Trying to figure out If you'd be alone Waste my time on you Oh, girl, you're making me choose Because the later it gets The more I think I'd regret Should I walk up to you now? Or let this moment pass by? Leave right now! you yeah.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 Uh, je mag weten dat je niet alleen bent. Uh, en ik denk ook juist in deze tijd dat dat best wel um, uh, een mooie tekst is, hoopvol liedjes. Um, ja, soms voelt het alsof, uh, alsof je heel alleen bent, maar uh, ja, je mag weten dat, uh, dat je gezien wordt en dat er aan je wordt gedacht. Dus. Uh.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 Wat waar je gaat?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 Hij vertegenwoordigt een uh, flink deel van uh, de Volendamse Songwriters Guild, de Peers Songwriters Guild, Roy de Smet.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 Is tweetal. Uh, het is ook min of meer opgebouwd rondom Bernard Enners. En ze komen uit Haarlem, dus is gewoon uit de streek. Ik zou bijna zeggen, het zou zomaar ergens op kunnen duiken... In, uh, bij een andere omroep, uh, die van de Stadsomroep...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 Ja, ook, ook een nieuwtje voor mij. Ja, ja. Ja? We, hebben, we hebben dan um, uh, uh, samen met een uh, uh, uh, muzikale collega van mij uh, zitten testen of wij dan samen over de internet een uh, liedje kon spelen. En, nee. en wie was de.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 en de eerste drie zijn, uh, de, sorry, de eerste vier zijn er gekomen mm. uh, in de vorm van uh, de spring EP. Mm. Dus er komt de summer en natuurlijk de, de, uh, de najaar, de autumn, en dan de winter uh, uh, EP. En dat is eigenlijk de hele album dan. Yeah.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 Dus dan, uh, je kan niet verwachten dat je, je je single op je EP, op je album, uh, te lang de aandacht krijgt. Mm -hmm. Dus je moet blijven, blij, dingen blijven uitbrengen. Ja, dat, dat, ik, ik denk dat, dat het ook uh, wel is. Want uh, wij, er zijn zat goede nummers hoor, daar nu van. En uh, soms Absoluut. komen ze ook nog wel, uh, wel een keer terug. Laat ik je één voorbeeld geven. Er blijft ja. altijd uh, iets over uh, wat, uh, daar, jij, jij kent er denk ik ook, uit de zien. Fabiana Dammers bijvoorbeeld. Dat, oh, dat is, vind ik zo'n ja, iconisch uh, uh, <laughs> werk uit 2012, maar dat blijf je gewoon draaien. En dat is, uh, ja, ondanks uh, dat heeft het gewoon voor elkaar, dat je, dat je iets unieks en toch blijf je het draaien. En dan kan uh, de hele wereld wel zeggen, ja, maar het is maar één album. Ja, vette bek, zeg ik dan gewoon. Het is gewoon goed materiaal. Punt. Nou, is, er is ja. geen discussie ja. over mogelijk.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 Night with the next day buzzing in my ear.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 Cross the clothes With every heart